Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mensen mogen niet met een vergiet op hun hoofd op een pasfoto. Ook niet als ze geloven in het vliegende spaghetti-monster. De Raad van State zegt dat het pastafarisme van de kerk van het vliegende spaghetti-monster geen godsdienst is. Het dragen van een vergiet is dan ook geen godsdienstige uiting. Een vrouw uit Nijmegen had een rijbewijs en identiteitskaart aangevraagd waarop ze met een vergiet op haar hoofd op de foto stond. De gemeente weigerde dat. De vrouw betoogde dat aanhangers van andere godsdiensten ook met bedekt hoofd op de foto mogen. De Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft criteria voor wat een godsdienst is en het pastafarisme voldoet daar niet aan. Volgens de Raad is dat meer satire. De man die gisteren in Londen bij het parlementsgebouw inreed op voetgangers en fietsers is geen bekende van de politie. Dat melden Britse veiligheidsbronnen. Het gaat om een 29-jarige Brit van Sudanese afkomst. Hij zit vast op verdenking van het plannen van een terroristische daad. Bij het incident raakten gisteren drie mensen gewond. Het aantal scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar verdubbelt komend schooljaar. Het gaat om scholen die erop gericht zijn om de overstap van basis naar middelbaar onderwijs geleidelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor leerlingen die meer tijd nodig hebben of bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. Van deze scholen waren er landelijk zes, het worden er nu twaalf. De scholen zijn samenwerkingen tussen basis en middelbare scholen, leraren van beide scholen geven er les. In Maleisië is het getuigenverhoor over de dood van Ivana Smit uitgelopen op geruzie. Ivana Smit viel in december van het balkon van twee Amerikanen, die zitten nu in de VS. Hun advocaat wilde een verklaring voorlezen, maar de rechter stuurde hem weg. De familie van Ivana Smit is woedend dat de Amerikanen niet naar Maleisië zijn gekomen, maar wel een interview hebben gegeven aan een krant.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is vandaag de 15e. Het is woensdag. Uh, het zonnetje schijnt een beetje uh, het is weer aangenaam weertje, uh, wat boffen wij toch deze zomer hè, niet te geloven. Hebben we dit nog nooit zo mooi gehad? Jawel. Wanneer dan? Als jij nog niet geboren? <laughs> ja, ik ben heel jong, dankjewel. <laughs> nou, 1959 hadden we ook zo'n zo, soort zomer. En... 1959? En 1976 hadden we er ook oh, Oké, okay. Ja, dan wel. Maar deze slaat wel alle records hoor. Zo. Ja, deze slaat echt alle records. Maar goed, dat mag ook wel eens een keer in al die klote zomers van Nou, oh, nou, nou, nou. Jij gaat wel hard stapel. De eerste uitzending deze week. Ja, en gelijk bam. Huppakee. Ja, dan hebben we de trend gezet. Ik ja. heb het gemist. Heb je het gemist? Ik heb jou gemist. Ik heb, ik heb de, de luisteraar gemist. Oh. Andersom weet ik het niet. Nee, dat weet ik ook niet. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Daar zijn we weer. Oh, jij hebt toch zat te doen gehad. Ik zag je steeds op het strand en gewoon nou, baan. En, oh, oh, oh, oh, ja. en, en, en uh, waar zat je nog meer? Concertje New York. Oh, nee, hier, dat was ook. Ja, precies. Ja, maar goed, jij bent ook druk geweest. Jij hebt je niet verveeld. Nee, nee, nee, ik verveel me nooit. Dat is goed zo. Nou, ik ben blij dat we er weer zijn. En uh, gisteren was de aftrap alweer. En uh, nou ja, ik zei het al. Uh, we zijn er gewoon weer. Drie nou, dagen in ieder geval live. En uh, ja, ik zeg het nog maar een keer. Mocht u het leuk vinden. Om in dit format. Uh, mochten er mensen zijn die dit voor, in dit format. Wat wij hier zo die drie dagen doen. Gewoon gezellig op de maandag nog wat te doen. Of op de vrijdag. Nou het kan allemaal. Leuk, uh, hoor. Want wij zoeken nog twee. Voor de twee overige dagen nog uh, mensen. Dus, uh, en en uh, waar moeten die aan voldoen? Want die moeten wel uh, gezellig zijn. Dat, ze moeten gewoon lekker uh, zich als je het leuk vindt aanmelden bij het bestuur. En dan komt het helemaal goed. En dan misschien van een drankje houden? Ja, nou, dat hoeft niet hoor. Nou, is er wel wij, niet, drinken, wij drinken toch niet in dit, dit programma? Nee, ook, niet in dit programma. Oh, wel de voor en de... de voor ook niet hoor? Nee, nee. Ja, koffie. Nee. Ja, koffie. Kijk. Je geeft ons wel eens een, alsof wij hier een stel alcoholisten zijn, hoor. Natuurlijk nee, niet. Ach. Dat kan wel wel niet hoor. Nee, nee. nee. Wij zijn serieuze Katen. zaken nou. hier bezig en uh, informatie. Leuke muziek draaien uit alle decennia van de popmuziek. En uh, uh, leuke onderwerpjes die we hebben vandaag. En ook vandaag weer. Hè? Want het is weer cultuur vandaag. Hè? Het is nu van je zoveel. Want het is nog geen seizoen eigenlijk. Nee. Dat begint over twee ja, het begint over twee weken pas. Het ja goed. Ja, ja. Het uitmarkt en zo. Dan krijg je dat allemaal weer. En dan Mag... gaan we gewoon weer kijken hoe we dat weer allemaal uh, op de radio gaan krijgen. Ja, dat gaan we allemaal lukken. Je hebt, uh, we hebben speciaal voor jou een nieuwe fiets uh, Ach, laten komen. Het is alleen ja. een driewieler. Ja, het is een driewieler. Dat want een laat bankje omviel. <laughs> Wat ben ik blij dat ik hier weer ben. Nou, heb je nog nee, muziek? Ik heb heel veel muziek vraag. Echt waar? Ja, we hebben heel veel muziek. We, we hebben volgorde uh, volgorde iets veranderd. Hè. Na, het, na het intro gaan we gelijk door met de 3 in 1. Daarna de artiest in het licht. Dus vandaag een zeer magere oogst, mag ik wel zeggen. Oh, nou, maar wel kwaliteit. Ja, wel kwaliteit. En uh, vanaf volgende week hebben we een heel nieuw item in ons programma. Namelijk de 5 minuten van de Sidekick. Ja, ja, dat gaat. 5 mm, ben je Ja, ik ook. Jullie, dat dat ik moet ben... ik doen hè? Ja dat moet jij doen oh. en, en Beb en, en Dolly en Nou het Dolly... zal maar benieuwd wat er van terecht komt oh, ik, uh... Dan gaan we zo voor brainstormen En het is uh, onverbindelijk 5 minuten hè maar vijf ja. minuten word je echt afgekapt <laughs> Keihard ik, ik, ik, ik zie je nu al lachen Mag maar gek, ik vind het geweldig <laughs> Nou zullen we maar beginnen dan? Ja heel graag 3 in 1 in 1, 1. Vandaag van Crowded House.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 Knowing full well the earth will rebel Into temptation In the of nervous words Could never amount to betrayal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 Need to go into temptation, knowing through well the earth will rebel. Into temptation, safe in the wide open arms of hell. We can go.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 Temptation, no the earth will rebel Into your wide open arms, no way to break this spell Break this spell Drie in één in, 8 in. Proud House was dat prachtige 3-in-1. En uh, Proud and House, dames en heren. Dat is uh, de band van de Nieuw-Zeelander. Uh, hoe heet die man nog weer? Oh ja, uh, uh, Neil Finn, zo heet hij. En hij richtte uh, de band op in 1986. En uh, na het uiteenvallen van de band Split Ends. Waarmee hij ook al hits had. Uh, dat gebeurde in 1984. En uh, de band waar hij samen met zijn broer Tim van uh, was. Dat was Split en Dus in 1987 werd een grote hit gescoord met Don't Dream It's Over. En dat is het laatste nummer wat u net hoorde. Uh, andere bekende songs zijn uh, uh, Into Temptation. Die hoorde u als tweede. En Weather With You. En die hoorde u als eerste. Dus we hadden de grootste hits te pakken. Andere bandleden waren initieel uh, Nick Seymour op basgitaar. Paul Hester op drums en later ook eh, Mark Hart eh, die diverse instrumenten bespeelde. Broer Tim Finn werkte mee aan het album Woodface en werd korte tijd lid van de band. De zomer van 1992-93 nam de band het album eh, Together Alone op. En hier voor, voor verbleven ze op een afgelegen strand in Nieuw-Zeeland. Dat heet Karakare, als ik het goed uitspreek. Al wel. Ook het toneel werd van de film De Piano Tim Finn had ondertussen De band weer verlaten En werkte aan een soloalbum En zowel op Tim's soloalbum Als op Together Alone verschenen restjes van de nummers Die ze in aanloop naar Bootface Hadden geschreven Goed, dat was Crowded House Dus de 3 in 1, tegenwoordig direct na de tune Want dat is lekker gewoon En dan gaan we nu verder met het volgende onderdeel Um, het is de bedoeling, dat heet Artiest in het Licht. En uh, het is uh, de bedoeling dat we dat uh, gewoon uh, een deel door mijzelf, eentje, en één oh, een, een door uh, de sidekick laten verzorgen. Nou, hmm. ik had er geen één, ja, er stond er wel één, maar er vond niks aan, dus die heb ik niet gedaan. <lacht> ja, dat was een programma voor Goedemorgen, of uh, voor Standwoord uh, uit Standwoord. dat vond ik niks. Dus, uh, oké, okay. niet dat ik dat programma niks vind hoor. Dat, uh, dat, dat, uh, moet... Nee. Zo moet je dat niet opvatten. Nee, dat doen we ook niet. Nee. Goed, maar Ron had er wel een mooie gevonden. Een artiest die vandaag 60 jaar wordt. En daar gaan we dus nu even van genieten. Want dat is wel mooi. Het is wel iets wat je niet zo vaak op de radio meer hoort, geloof ik. Maar het doet hem niet. Hè? Artiest in het licht. Karel Kruijhoff. Muy graciosita, y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María. Pintale los labios, María, pintale. Pintale los labios, María, pintale. Es lo que pasa, María, ha sufrido un desengaño y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María. Pintale los Siempre tú lo hacías un sayaco Met nog een heleboel anderen erbij. Ja, inderdaad. Want dat was wel wat uh, toen hoor. Met deze cd althans. Hè? Ja. Lekker hoor. K.O. Kainhof. Uh, uit 1958 is hij geboren. Dus vandaag inderdaad 60 jaar. En uh, nou, nou kennen we natuurlijk allemaal van... van, van uh, uh, even kijken. Dat, dat hele bekende nummer. Adios Nonino. Ja. Maar dat vond ik zo afgezaagd. Dus vandaag ja. is het wat anders. Ja. Van hem. Nou, Pintante Los Labios Maria. Oké. Okay. En dat betekent eigenlijk stif je lip of zo. Oh, nou, oké. Okay. Ja. Maria moet de lippen stif. Ja, ja. Oké, okay. Maria, heb je het gehoord? Ja. Tipje, gedaan. Pak, hè. Gewoon eh, doen. Natuurlijk. Snel door. Als Ron het zegt, <laughs> moet je het gelijk doen, hè? Ja, ja, ja, ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen.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 Vrienden hebben het longbord van de slachtoffer mee teruggenomen naar de camping waar zij verbleven. Dan, in onze provincie betalen we volgens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier volgend jaar meer waterschapsbelasting. De oorzaak is niet de droogte van de afgelopen periode, maar van de klimaatverandering op de lange termijn. De klimaatverandering ontwikkelt zich namelijk sneller dan ingeschat. De hoogte van de stijging wordt pas in oktober vastgesteld. En tot zover uh, het laatste nieuws... Er zit ook alles om je meer gehad dat je zat ja, klopt kloppen, en dat lukt ook. Ja, het lukt ook nog, want je bent verplicht dat te betaald ja, Eigenlijk en... zouden we allemaal eens burgerlijk ongehoorzaam moeten. Want ja, het is een ambtenarenclub. Ja, inderdaad. En ja. Ik, ik geloof er helemaal niks van, maar <laughs> goed, het, het zal wel weer. En het lukt ze. En het lukt ze. Ja, wij, wij zullen weer In Nederland wordt zo langzamerhand een luxe resort. Uh, je betaalt je het schompers om hier te mangelen. Ja, ja, ja. Maar goed, je krijgt er wel wat voor, hè O, oh, ja. Water. Hm. Oh. water. Ja. Hm.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 Dat zijn goede temperaturen voor ons. Lek. ja. U gelooft het misschien niet, maar er zit hier een verknochte Earthwind Fire fan tegenover. Want jij was ook bij een concert van een tribute band, geloof ja, ik. Ja, nou, tribute band is niet helemaal, um, helemaal waar, want El McKay is een van de gitaristen geweest van, van uh, Earthwind Fire. Ja. En die heeft dan, omdat er nu eigenlijk twee uh, Earthwind Fires zijn die, die rondtoeren, maar hij speelde uh, in Bloemendaal uh, op het strand. En uh, dat was een gedenkwaardig concert. Want ja. wat waren er veel mensen die compleet uit hun dak uh, gingen? Ja. En één daarvan, dat was ik. Ja. En dat is heel bijzonder, want ik, ik, ik sta er een beetje normaal gesproken... tegen een muurtje geleund met een biertje in man of wat dan ook. Ja. Maar dit keer, uh, ik hoop niet dat er uh, beeldmateriaal van is... maar ik ben helemaal uit mijn dak. Nou, ik heb het in de bioscoop gezien. Nee, maar, uh, nee, uh, ja. nee. Nee, maar... Ja, ja ja oh, televisie nou, was het ook ach, RTL 4 nieuws nou, en nationaal overal heeft het ingezet in meneer Janssen, u alleen, jou. alleen jij, die band wordt <laughs> uh, niet belangrijk maar het was ja. echt fantastisch heerlijk om dit te zien. Ja, jij zet twee, twee earth wind and fire's, dat kan toch helemaal niet er nou, is ja. nog maar één earth, wind, echte earth ja, wind fire ja, en wat dacht je van Yubi 40 Die doet hetzelfde, hè? Er oh, ja? zijn bandleden van Yubi 40 die, die, die toeren met Yubi Ja. En een ander deel van, van de band uh, die toert met Yubi Forty. Yubi 41 En dan moet je maar. Ja, misschien wel voor <lacht> 41 and a half. Ja. En dan moet je maar afwachten bij, bij welke je terechtkomt. Ik vind Aardig. dat. Ja. De muziek nou ja. was goed. Ja, daar gaat het om. Ja, het gaat maar voor het... mij is er maar één Earth Fire. Met natuurlijk ja, uh, Morris White, white en, ja, en, ja, en uh, Philip Bailey. Maar ja, dat, uh, dat is er allemaal niet meer. Dus. Morris White is hemelen en Philip Bailey. Je, wat doet hij eigenlijk nog? Nou, ik weet het niet. Die zal al uh, hier en daar ergens zingen of zo. Nou, dan ik. gaan we eens even achteraan. Gaan we eens even achteraan. Ja. Goed, oké. Okay, Earth Wind and Fire dus. En het liedje dat loopt iets uit op de kalender. Want het is pas 15 augustus. Maar Ron wil al naar september. Nou, ja. ik snap niet waarom je dat wilt. Hoor. Nee, hè? Nee, wat moet je nou in september, man? dan wordt het weer herfst. Het heeft weer wat. Ja. Ik weet nog niet wat, maar het, het, het heeft wat. <laughs> het culturele seizoen is dan volop bezig. Dat is waar. Dat is het. Dat is dan weer waar. Dit is George Harrison. Cheer down. George Harrison en dat dat heet Cheer Down. En van George Harrison naar Genesis is niet zo'n grote stap. Dus, nee? nee, dus dat doen we doen het maar. <laughs> follow you, follow me. <laughs> Genesis met Phil Collins natuurlijk. is progressieve rockband uit de jaren zeventig natuurlijk oorspronkelijk met uh, Peter Gabriel als zanger en Phil Collins als drummer, maar toen Peter Gabriel ermee stopte werd Phil Collins naar voren geschoven als zanger. En uh, ja, toen kwamen eigenlijk de grote successen voor de band. Ja, de hele grote successen, waarvan er dit eentje was: uh, Follow You, uh, Follow Me met Phil Collins dus natuurlijk als zanger. Goed, nou we gaan even lekker door. We hebben nog wat uh, leuke muziek. Dit zijn we uh, Sam en Dave. And get your arms together, your hands together, give me some of that old soul. Zo, en nu mag gedanst worden. koffie te roeren, hoor. Ik zat even mijn koffie te roeren. Ik ook? Ja. Nou, dat hebben en Dat was ik te laat. Toen de we plaat. Hebben we dat simultaan gedaan? Ja. Is ik, dit nou weer? Ik, ik hoor iets. Ja, ik hm. ook. Maar onbestemd. Onbestemd. onbestemde geluiden is dit. Nee, dit zijn gewoon de temptations, joh. Tuurlijk. The Psychedelic Check En uh, Psychedelic Check. Zo'n soulband uit het uh, Tamla, Motown, de, uh, uit de Tamla Motown stal. Die eerst begon natuurlijk met zalliedjes My Girl, onder andere. En Get Ready. En dat soort werk allemaal. En um, Ain't Too Proud To Back, bijvoorbeeld. Maar uh, die gingen natuurlijk uh, in uh, vaart der volkeren. Toen het allemaal wat psychedelisch werd. Daarin mee met nummers als Cloud9. En uh, uh, dit werk je natuurlijk. Psychedelic Check. Dat waren ze The Temptations. Jawel! Dit kent u. Ja. Dit heeft u vast wel eens gehoord. Maar waarschijnlijk niet in deze uitvoering. Want Donna Summer had er onder andere een hit bij... It's John and Vangelis. ...werk je natuurlijk als de hit-uitvoering... Zeg maar, ...van Donna Summer. En er zijn trouwens nog wel meer mensen... ...die het opgenomen hebben. Uh, maar dit was een hele aparte versie... ...van het bekende duo... ...John en John Anderson... ...natuurlijk van Yes. En Vangelis, de man die als toetsenist... ...groot werd bij Aphrodite's Child... Ja, een unieke combinatie. Die gasten hebben een paar platen gemaakt en hele mooie liedjes. En dit heette State of Independence. Lekker nummers, zeg. Leuk om dit eens te horen. Ik, ik vraag me af of dit zelfs het origineel is, hoe zij het geschreven hebben. Daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. Nou, dat gaan we eens het, uitzoeken. Dat zoeken we nog even op. Ja. Intussen, dames en heren, hebben wij een kort instrumentaaltje. Dat betekent dat wij richting het NOS-journaal gaan van 1 uur... natuurlijk de carpenters met Heather. En, uh, of Heater, nee, Heather. En uh, we gaan naar het nieuws en we gaan eens luisteren wat er in de wereld gebeurd is. En met name wat het weer gaat doen. Maar dat weet je al van Ron natuurlijk, dat is veel accurater. <lacht> dus eigenlijk ben jou verbodig, een beetje dubbel. Zeg. Nou, kom maar door. Ja. Goed, nou, uh, daarna natuurlijk nog een conference. En uh, dat gaat veranderen. Want eh, vanaf volgende week komen daar op het, na het nieuws. van 1 uur de 5 minuten van de Zuidkick. En de conferentie verhuist naar een andere plaats. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Dat hoort u volgende week. Nu naar het nieuws. Nou ja, het duurt nog even. Nog een minuutje vol. Even tot rust komen. Even He? tot rust komen. Ik voel het bijna geen op komen als je even, dit even wordt, uh, Even miskerij. zen. Even zen, gewoon. Ja. Zen. Zen. Zen. <laughs> Oeh, zo mooi als jij het kan, kan ik het niet. Nou, zo ooit. diep. ZEN. Nee, jake, jij kan dat mooi. Ja, maar de buren beginnen te klagen. Oh, waarom? Over de scheuren in de muur. Ah. <laughs> ja. Tot zo.